We hadden het uh, in de zomer met elkaar over een uh, terugblik op Shavuot en ik wilde vandaag met u een vooruitblik op Yom Kippur doornemen. En aan de hand van uh, een schriftgedeelte wat we de vorige keer behandelden uit de eerste brief van Johannes en de sleuteltekst was daarbij uit 1 Johannes 2, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Eigenlijk was dat misschien toen wel een, een aanloop al naar de verschrikkelijke dagen, de Jamim Nora'im, waarin we nu leven. En ik wilde vanmorgen bij u stilstaan bij het tweede vers, misschien wel een heel andere inhoud. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. De vorige keer hebben we een, uh, een bloemlezing gehouden uit deze brief. En ik wil dat nu weer doen. Eigenlijk als voorloper op waar we straks bij stilstaan, op 1 Leviticus 16. Waar het gaat over de grote verzoendag. En dan willen we samen kijken hoe dat eigenlijk op elkaar past of in elkaar grijpt. Ik lees u voor uit... Uh,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 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Yeshua te treden. We maken een sprong naar het achttiende vers. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. En nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Het derde hoofdstuk. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn, wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein.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 Ik zei net, het was, het, misschien wel, het was misschien al wel de voorbereiding op de zware dagen die we nu hebben. Johannes die zegt ons dat wie wederom geboren is, niet zondigt. En dat kwam misschien al hard aan, en misschien ook onbegrijpelijk, maar we hebben met elkaar doorgenomen. Als je de hele brief, deze hele brief van Johannes leest, dan zie je dat Johannes in de eerste plaats spreekt in het Grieks... En dan daarmee eh, ook een Griekse werkwoordsvorm gebruikt. En dan eigenlijk zegt, wie wederom geboren is, die kan nooit in de zonde blijven. En eigenlijk wil hij met deze hele brief ons een hart onder de riem steken. Hij zegt eigenlijk, gemeente wij leven in de laatste uren. En er zijn al een heleboel die niet meer bij ons zijn. Die wel bij ons waren. Hij wil eigenlijk zeggen: Ik wil jullie bemoedigen. Ik wil jullie oproepen om in het spoor te gaan wat ik jullie nu aangeef. Want als we hem kennen, dan bewaren we zijn geboden. Dan willen we ook niet zondigen. Dan willen we ook niet Gods geboden overtreden. Maar dan willen we. ...in gemeenschap leven met de vader en de zoon. Dat was eigenlijk een beetje de in vogelvlucht waar het de vorige keer om ging. En ik zei al, we lezen uh, deze brief van Johannes. En we gaan er eigenlijk mee terug naar 1 Leviticus 16. Vanuit de tekst, hij is een verzoening voor onze zonde. Met de grote verzoendag... staan we met name stil bij wat ons aangedragen wordt in 1 Leviticus 16. En het is heel belangrijk om daar heel nauwkeurig bij te stil te staan. Net zoals bij elk ander feest, maar zeker bij een grote verzoendag. Want vanmorgen wil ik eigenlijk bij u de vraag neerleggen, als we dan grote verzoendag vieren... Kunnen we dan eigenlijk wel zeggen op basis van 1 4, 16 dat dat verschrikkelijke dagen zijn? Wij moeten haarscherp letten of wat wij aangedragen krijgen vanuit de halaga, Vanuit de uitleg die er gegeven wordt vanuit het Joodse volk, vanuit de rabbijnen. Of dit wel klopt met wat we in de schrift zelf aangedragen krijgen als wij om eens wat te noemen op internet wat intekken over Grote Verzoendag dan krijgen we een hoop te horen, te zien te lezen over vasten maar bijvoorbeeld ook dat je geen schoenen mag dragen en voor ons is dan eigenlijk wel de hele scherpe vraag wat staat er nu eigenlijk letterlijk? Gaat het alleen om vroodmoedigen? Dit even ter inleiding. Laten we daarom vanuit deze inleiding eens goed kijken wat staat hier eigenlijk. Leviticus 16. Na de dood van de twee zonen van de Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen je broer Aaron, dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat, die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet de Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen linnentulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij twee bokken voor een reinigingsoffer, in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt de Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te brengen. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontwoedingsstand brengen... ...en daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen... ...welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. Ik weet niet wat daar bij u in, het, in de Bijbel staat, bij dit, bij deze tekst. Staat er ook Azazel? Oké. Okay. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen... De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor de heer blijven staan... om verzoening mee te bewerken en daarna de woestijn in te worden gestuurd naar Azazel. Maar Aaron moet de stier voor zijn eigen reinigingsoffer aan de heer opdragen... om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Hij moet de stier slachten en een vuurbak vullen met gloeiende houtskool... ...van het altaar dat hij... ...dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen... ...fijn gestampt, geurig reukwerk nemen... ...en dat alles... ...naar de heilige ruimte... ...achter het voorhangsel brengen. En daarom moet hij het reukwerk... ...dan overstaan van de Heer... ...op het vuur leggen... ...opdat de wolk van het reukwerk... ...de verzoeningsplaat op de ark... ...met de verbondtekst... ...aan het oog onttrekt... ...anders sterft hij... Hij moet met zijn vinger wat bloed van de stier op de verzoeningsplaat sprenkelen en zevenmaal wat bloed op de grond ervoor. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. Zo voltrekt hij aan de heilige ruimte de verzoeningsrieten voor de onreinheden en de overtredingen van de Israëlieten voor al hun zonden. Hetzelfde moet hij doen met het voorste deel van de ontmoedingstent, die in hun kamp staat, te midden van alle onreinheid van het volk. Er mag niemand in de ontmoedingstent zijn vanaf het moment dat hij die binnengaat om de verzoeningsriete te voltrekken tot het ogenblik waarop hij de tent verlaat. Nadat hij voor zichzelf en zijn familie... en voor de hele gemeenschap van Israël de verzoeningsrieten heeft voltrokken... moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat bij de ingang staat. Ook daaraan moet hij de verzoeningsrieten voltrekken. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de horens van het altaar strijken... en vervolgens... Met zijn vinger het altaar zevenmaal met het bloed besprengen. Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer. Nadat de Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoedingsstand en het altaar, moet hij de andere nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok... ...en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit... ...alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier, de woestijn, insturen... ...onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee... ...naar een verlaten gebied. Nadat de bok in de woestijn is losgelaten moet de Aaron de ontmoetingstent binnengaan. Hij moet de linnenkleren uitdoen die hij had aangetrokken... toen hij de heilige ruimte binnenging en ze daar laten liggen. En op een heilige plaats moet hij zijn lichaam met water wassen... en zijn gewone kleren weer aantrekken. Dan gaat hij naar buiten en brengt zijn eigen offer... en het brandoffer van het volk... om voor zichzelf en voor het volk verzoening te bewerken... Het vet van de reinigingsoffers moet hij op het altaar verbranden. De man die de bok naar Azazel heeft gestuurd... moet zijn kleren en, het licha en zijn lichaam met water wassen... voordat hij het kamp weer in mag. De stier en de bok voor het reinigingsoffer... waarvan het bloed, het heiligdom is binnengebracht... voor de verzoeningsrieten... worden buiten het kamp gebracht... ...waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand. Degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen... ...voordat hij het kamp weer in mag. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie... ...en dan staat het bij mij in de vertaling een verkeerd woord... ...in onthouding doorbrengen. Maar daar hebben we het straks al over. Je mag dan... Geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten, evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt, jullie, wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunt treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht. Tot zover even de schriftlezing. Ik vroeg nog niet zo lang geleden aan mijn dochter die in Israël gewoond... ...wat zij eigenlijk de mooiste dag, de mooiste feestdag vindt in Israël. De mooiste feestdag in de Bijbel. En zij zei, zonder over na te denken verder, Yom Kippur. Gewoon om wat daar gebeurt... Je wordt door God weer gereinigd. Het zijn wel verschrikkelijke dagen. Maar Gods bedoeling is duidelijk. Hij wil zijn volk reinigen en heiligen. Maar als we nou Leviticus 16 lezen. En we beginnen al eigenlijk met een, terug, met een, een herinnering aan wat er in Leviticus 10 gebeurt. Dat vreemde vuur wat Aaron's zonen brengen. en Waardoor ze eigenlijk... ...gedood worden... ...begint al meteen... ...dat je inderdaad denkt... ...nou... ...dat zijn inderdaad heftige dingen... ...dat zijn inderdaad... Uh, ...verschrikkelijke dagen. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn... ...met wat er in Leviticus 10 staat... ...dan is het beter om dat nog maar even te lezen... ...want we moeten er even heel goed in zitten... Want om Yom Kippur goed te begrijpen, moeten we alle ins en outs heel goed weten, want anders komen we niet veel verder. Dus het lijkt me beter om toch Leviticus 10 te lezen voor degene die dat eigenlijk nog niet goed kent. Leviticus 10, Aaron's zonen Nadab en Abihu deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de heer wilden aanbieden. Vuur dat niet voldeed aan de voorschriften van de heer. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen. Zodat ze daar in de nabijheid van de heer stierven. En Mozes zei tegen Aaron. Dit bedoelde de heer toen hij zei. Door degene die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. Aaron zweeg. Mozes riep Michaël en Elsa bij zich, de zonen van de Aarons, oom Uziel. En hij zei tegen hen, kom hier en draag jullie broers bij het heiligdom vandaan en breng hen buiten het kamp. Ze droegen hen nog gekleed in hun tuniek het kamp uit, zoals Mozes hun had opgedragen. Mozes zei tegen de en zijn zonen Eliazar en Itamar, jullie mogen je haar niet loslaten hangen en je kleren niet scheuren. Anders sterven jullie en ontsteekt de Heer in woede tegen de hele gemeenschap. Maar jullie broers, de overige Israëlieten, mogen wel weklagen over het vuur dat de Heer ontstoken heeft. Omdat jullie zijn gezalfd met de olie van de Heer, mogen jullie niet buiten omheining van de ontmoetingstent komen. Anders sterven jullie. Ze hielden zich aan Mozes, aan wat Mozes hun had opgedragen... Dus nogmaals, als het volk Israël bezig is met Jom Kippur, hebben zij eigenlijk meteen de voorgeschiedenis voor hun op het netvlies van deze Jom Kippur. En met name iemand als Aaron. Het zal iemand gebeuren als vader dat je in één moment twee zonen kwijt bent. Door vuur. Wat van God uitgaat. Vuur dat jouw zonen verteert. Dus Jom Kippur begint inderdaad met een behoorlijke bedrukking. Met een behoorlijke verslagenheid. Maar als je dan verder Leviticus leest, Leviticus 16, kan ik me eigenlijk wel voorstellen wat mijn dochter zegt. Het is een heel mooi feest. En mijn vraag is maar meteen, wordt er eigenlijk bij Yom Kippur door ons niet te veel die nadruk gelegd alleen, of bijna alleen, op dat verootmoedigen? Want er staat eigenlijk heel wat beschreven in Leviticus 16. En mijn tweede vraag is, als wij ons vrijwel uitsluitend bezighouden met het grootmoedigen, komt dan eigenlijk waar het werkelijk om gaat en wat we beleden hebben in de lofprijzing, het reinigen en te heiligende werk door het bloed van Yeshua eigenlijk niet in het gedrang. Een antwoord op dat ik zelf meteen geef, is, als wij ons niet verootmoedigen, is er eigenlijk voor dat vervolg wat ik noemde, ook helemaal geen plaats. Want in een van de liederen die we gezongen hebben, werd ook gezongen hoe makkelijk we Gods genade kunnen aannemen zonder verootmoediging hoe makkelijk we kunnen zingen wat God ons heeft bevrijd maar tegelijkertijd misschien weer oh zo makkelijk in onheiligheid en onreinheid doorleven dus het een kan niet zonder het andere bij Yom Kippur maar hoe erg hoe erg zijn die zware dagen als we puur kijken naar Leviticus 16, wat staat er, behalve van dat ik genoemd heb, van de Aaron's zonen die gedood worden door vreemd vuur wat ze brengen, wat staat er wat ons de conclusie geeft, ja dat zijn inderdaad zware dagen. Wordt, in wat ik heb voorgelezen, wordt daar het woord vasten gebruikt? Want in het Hebreeuws staan er eigenlijk twee woorden. In het Hebreeuws staat er le anot nefash En Als u een beetje Hebreeuws kent, dan hoort u misschien het woord nefesh erin. Kennen jullie het woord nefesh? De ziel. Jullie ziel. En wat moet er met jullie ziel, met onze ziel gebeuren? Die moet iets doen. Die moet, in het Hebreeuws staat er le anot. Maar Luanot, als je daar het Hebreeuwse woordenboek bij haalt... en met name het Bijbelse woordenboek... dan ben je daar nog niet zo makkelijk mee klaar. Daar staat minstens één viertje vol met betekenissen. Luanot heeft veel te maken met vernederen. Verootmoedigen. Om een voorbeeld te noemen... Als Jezaja 53 zegt, hij is om onze overtredingen doorboord, staat daar het woord l'anot. Daar staat een werkwoordsvorm van. Hij is vernederd. Om een ander voorbeeld te noemen, Hagar. Hagar die wordt eigenlijk helemaal niet zo leuk behandeld door haar, door Sarah. En ze vlucht. En in die woestijn spreekt de engel van de heer tegen haar. En wat zegt hij? Ga terug naar Sarai en verneder je voor haar. Daar komt het woord le weer. Le betekent dus absoluut in Leviticus 16 niet vasten. Die combinatie van le anot, ne fastegem... Betekent ook in andere schriftgedeelten. Je ziel kwellen. Maar nog steeds niet vasten. Die combinatie van. Le Annot, ne vaistegem. Je ziel kwellen. Je ziel verootmoedigen en vasten. Komt daarop in enkele schriftgedeelten voor. Ik zal u even meenemen erin. Dat is bijvoorbeeld Psalm 35, het dertiende vers. Waren zij ziek, ik trok een boetekleed aan en bleef mijn gebed onverhoord. Ik pijnigde mij door te vasten. Daar staat dus, dat woord le anot, dat jezelf pijnigen, staat gecombineerd met vasten. Nou maken we eigenlijk een sprong naar waar we dichter komen bij de hele discussie waar het om gaat. Jezaja 58... Isaiah 58 is eigenlijk een protestzang van het volk Israël als het gaat om het vasten. Ze roepen eigenlijk uit tegen de Heere God, waarom ziet u niet dat we vasten? En merkt u niet op dat we ons onthouden? En is het antwoord, omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen omdat jullie onder het vasten strijden en ruzingen en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, dan wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms een vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? misdadige ketenen losmaken, de banden van die juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede, je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, zie hier ben ik. Dat is wel een schriftgedeelte. Wat bij Jom Kippur. Heel hard. Als voorbereiding gelezen moet worden. Ik zei net al. Als we niet Yom Kippur vieren op de manier zoals God het bedoelt, dan komen we daar absoluut niet mee tot het recht van Yom Kippur en ook niet tot het doel van God. En ik zeg dit, ik heb zelf in Israël gewoond, hoe Yom Kippur niet beheerst kan worden door vasten, puur door vasten zonder stil te staan of zonder ook maar één enkel andere antwoord te geven op wat de Heere God zegt over het vasten of over Jom Kippur. Of over je verootmoedigen. Als we dit lezen in Jezaja 58, en u zou als vervolg Jezaja 1 moeten lezen, dan gaan we straks ook nog even naar terug, want ik wil dat we daar hardgrondig, heel precies op voorbereid zijn wat we gaan doen. Als we vasten, moet dat gepaard gaan, eigenlijk met de hele visie die de Heere God ons wil aanreiken. We gaan eens kijken naar Isaiah, eh, Isaiah 1. Isaiah 1 is bij de voorbereiding van Jom Kippur ook heel erg belangrijk. Ik begin maar vanaf het twaalfde e Vers. Wanneer jullie voor mij verschijnen, en wie heeft u gevraagd mijn voorhoofd plat te lopen, hou dan op met al die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie ook. Jullie feesten, je nieuwe maan, je shabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al die feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Maar wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. En als je aanhoudend bidt, Luister ik niet. Aan jullie handen kleef bloed. Was je, reinig je. Maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Bied wezen een bescherming. Sta weduwen bij. De Heer zegt, laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken. Ze worden wit als sneeuw. Als zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wil luisteren, zal het beste van het landje ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wil luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Zie je dat er wel een verschil zit tussen vasten en vasten? En we dingen nou eventjes dieper door tot wat er eigenlijk gebeurt bij Yom Kippur... Want wat gebeurt er eigenlijk bij Yom Kippur? Welke dieren komen daar als figuranten naar voren? En wat is de taak van de priester daarbij? We hebben gezien een stier. Zie? En twee bokken. En wat staat er zo duidelijk beschreven als Aaron die stier moet offeren? Voor zichzelf. Voor zijn gezin. Dus Jom Kippur, zou je kunnen zeggen, is bij uitstek een familiefeest. Wij zijn bij Jom Kippur, laat dat vooral voorop staan, de priester bij uitstek voor ons gezin, voor onze familie, voor onze eerste context... Misschien is die al jarenlang uit het oog, die eerste context. Omdat we daar zoveel verdriet hebben meegemaakt. Omdat we daar misschien nog altijd niet mee uit de voeten kunnen. En Yom Kippur zegt juist tegen ons: nu is het de dag dat je moet vasten, bidden, bidden voor jouw familie. Voor jezelf. Voor je kinderen, misschien voor je ouders. Het is zo makkelijk om het Yom Kippur schuld te beleiden. Het is ook nog heel mooi om schuld te beleiden. Wat wij gedaan hebben in, eeuw, in alle eeuwen antisemitisme. Het wordt veel moeilijker als het heel persoonlijk wordt... ons land heeft gezondigd nee het laatste gedicht was wij hebben gezondigd en denk even terug aan wat 1 Johannes 2 zegt opdat u niet zondigt en denk even terug aan wat 1 Johannes 3 zegt als we Yeshua kennen gaan we ons reinigen en denk even aan wat je eeuwenhanders 3 zegt op het eind. Dat als we Yeshua kennen, dat het zijn gebod is dat we elkaar lief hebben. De Shom Kippur wordt bij uitstek het feest waarbij wij onze liefde laten zien aan onze eerste context. Hoeveel verdriet of hoeveel pijn we daar hebben. En dan pas het volk. Maar ook het volk. Ik wou iets meenemen... naar iemand... die wat dat betreft... ons heel wat heeft te leren. Iemand als Job. Wat hij eigenlijk... zonder dat er daar over Jom Kippur gesproken wordt... precies hetzelfde doet... als die priester die moet werken voor zijn eerste context. Ik lees u voor, Job 1. En daar staat beschreven in het vierde vers. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven. Ieder in zijn eigen huis. En ze nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. En nadat elk van zijn zonen zo'n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Dat is wel mooi. Reinigingsritueel, hoor je Yom Kippur erin? Hij stond dan ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. En Job deed dit telkens weer. Weet je het niet oneindig mooi? Het beeld van een priester wat van ons gevraagd wordt met Yom Kippur, is iemand als Job. Elke dag bracht hij dat reinigingsritueel voor zijn kinderen. Wat een verantwoordelijkheid van zo'n man. Wat een betrokkenheid. En wat een liefde. En. Ik dacht net in de, tijdens de lofprijzing noemde iemand het beeld van de vader die de verloren zoon niet meer zag. Eigenlijk is dat hetzelfde beeld. Je ziet je zoon niet meer of vul zelf maar iemand in van je nabije context. En het is niet uit het oog, uit het hart. Nee, wat ze ook gedaan hebben. Je houdt ze vast in gebed. Dat is onze opdracht van priesterschap. We hebben een hele poos stilgestaan bij de evet Yahweh, Maar hier hebben we misschien een heel ander aspect. Misschien nog veel mooier. Misschien nog met een veel prachtiger beeld. Misschien nog met een veel duidelijkere bedoeling. Als God ons zijn feesten geeft... Wordt er in zoveel duidelijk wat christelijke feesten, ook al zijn ze nog zo mooi, ons nooit kunnen geven. Kun je één feest bedenken waar zo mooi beschreven staat wat onze taak is? We gaan nu kijken naar een hele andere figuur. Ik zag net bij de voorbereiding uh, voor de dienst begon op het blaadje dat we ter voorbereiding ook Jona kunnen lezen op Yom Kippur. Nou, dat is mijn figurant. Laten we eens kijken naar Jona. Is Jona nou een hele goede figurant die ons leert om die priester te zijn die beschreven staat bij Yom Kippur? Hebben jullie Jona... Wat dat betreft alles gelezen. Jona. Die moet naar Nineveh. Daar heeft hij helemaal geen zin in. En hebben jullie een beetje een idee waarom dat is? Want Jona, en wat voor tijd leeft hij? Ja, De tijd van het team Stamrijk. Dus um, we leven dan uh, dat uh, hij zeker het volk van Assyrië ziet als zijn vijand. Dus zie je, kunnen wij eigenlijk met die eh, kennis in ons achterhoofd Jona eigenlijk niet begrijpen. Stel voor dat wij in de Tweede Wereldoorlog leefden. En God zou tegen ons zeggen, ga naar Duitsland. En je weet dat er al een aantal van jouw familieleden zijn vergast. Ja? Je bent Joods, ik noem maar wat. En je weet... Mijn familie is al vergast. Ga naar de SS. Ga naar de plek waar Hitler zit. Kun je dat toch beseffen? Ik kan Jonah heel goed begrijpen. En, maar toch, als we denken aan Jom Kippur. Er staat beschreven dat Yeshua voor ons gestorven is toen we nog vijanden waren. Ja, het gaat heel ver hoor. Dan moeten we eigenlijk ook die vertaalslag maken naar wat Jonah eigenlijk bezielde. En laten we nu maar eens kijken wat hij eigenlijk doet. Uh, Jonah die gaat preken en schijnbaar heeft hij heel goed gepreekt. Hartstikke goed. Want... Als je toch leest, Nineveh was een grote stadstater. Je was wel drie dagreizen bezig om, om die hele stad een beetje te kunnen uh, pakken. En wat gebeurt er? Het volk, het volk is een zak en as. Als we het hebben over vasten, blijkbaar hebben zij op een hele andere manier gevast als dat we net gelezen hebben in Jezaja 58. Want God zei, ik ga Nineveh verwoesten. Maar het volk ging vasten, en God zei: Ik doe het niet. En Jona zei: Zie je wel, ik heb het altijd geweten. Want je bent, u bent een God die barmhartig is, en Jona die zag helemaal niks in die barmhartigheid. Ja. Ook al hoort onze vijand bij de SS. Of net als gisteren in het nieuws was dat zo'n piloot van Transavia boven Argentinië vanuit een vliegtuig zomaar onschuldige mensen in zee gooit. Hebben wij nog niet het recht om net te doen als Jona? Ik lees u voor vanuit het vierde hoofdstuk. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tharsus vluchten. Ik wist het wel. U bent de God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw... en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten... Moet kijken wat hij allemaal doet. Was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten, hij had er een hut gebouwd, heerlijk hè, vakantie, om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant, maar de volgende morgen bij het aanbreken van de, stad, van de dag liet God de plant door een worm aanvreten zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. En hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood, dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht... En toen zei de Heer, en als je verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan niet geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren, Zie je hier eigenlijk het hart van God niet in naar voren komen? Zoals Yeshua werkelijk is. Wij denken nogal eens, onze vijanden, Oh, dat zijn vast ook wel Gods vijanden. Maar wij waren ook eerst vijanden. Als er één ding is, wat we misschien met Yom Kippur is goed kunnen leren, is hoe we denken over oordelen. Er wordt heel wat door ons geoordeeld. Beoordeeld. En is ook maar goed. Want in het leven gaat het niet zonder oordelen. We moeten altijd kijken of iets goed is of slecht of iets voldoet aan de norm van Gods woord, ja of nee. Als we dat niet doen, zijn we echt niet goed bezig. Dus ons oordeel wordt eigenlijk van minuut tot minuut gevraagd, ook over onszelf. Maar wat gebeurt er eigenlijk in dit koppertje, zonder dat we dat allemaal zomaar misschien bewust zijn, of misschien wel bewust zijn, maar niet zeggen... Wat eigenlijk helemaal niet die toets kan doorstaan van Gods woord en van Gods geboden. En als dan Joshua zegt in Matthäus 5. Als je naar het altaar gaat. En we denken eventjes als je Yom Kippur gaat vieren. En je denkt dat iemand anders iets tegen jou heeft. Ga dan niet naar het altaar, ga terug naar die ander. Dus niet, nog niet eens van... Als jij dan bedenkt dat jij wat hebt tegen die ander, dat zou je er nog denken, dat hoort er trouwens ook bij. Maar dat die ander wat heeft tegen ons. In dat opzicht geeft Jom Kippur, als we daarover nadenken, dus ook een enorme bevrijding van onszelf. Van onze verkeerde oordelen over een ander. Maar dat moeten we wel willen. Kijk, we hadden het over wat de naties hebben gedaan. We kunnen de hele geschiedenis doorlopen en er zijn allemaal vreselijke dingen gebeurd. Maar we blijven bij die priester in die eerste context. En wat doen wij dan? In onze relatie tussen elkaar, man tussen vrouw, vrouw tussen man. Ouders, kinderen, vul het zelf maar in. We hebben eigenlijk net kunnen lezen, het gaat bij Yom Kippur niet om woorden, het gaat bij Yom Kippur om daden. Nou kijken we nog eens eventjes ietsje verder... Nou die priester, want het is toch wel een heel interessant gegeven, die priester die zo oneindig veel liefde laat zien, het boek bij uitstek in de Bijbel, wat een interpretatie geeft van wat er met Yom Kippur gebeurt, is het boek Hebreeën in het Nieuw Testament. En wat zegt het boek Hebreeën, met name over Jom Kippoer? Het bloed van stieren en bokken heeft u niet behaagd. En dan wordt Yeshua wordt eigenlijk um, naar voren gebracht. Ik lees u voor in Hebreeën 10. Hebreeën 10, um, vanaf het zesde vers... Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. We begonnen net, hoe staat eigenlijk... Hoe zijn eigenlijk die verhoudingen in Leviticus 16... ...als het gaat om de verootmoediging... ...en als het gaat om de, hoe dat staat in verhouding tot de rol van Yeshua? Als hier zo duidelijk, zo scherp staat beschreven... ...dat alles wat wij doen, ook al is het nog zo nodig... ...en hoe nodig is verzoening niet... ...hoe nodig is verootmoediging niet... Maar uiteindelijk gaat het veel hoger. De verootmoediging is niet het eindstation. Alles heeft een doel. Dus het doel, is doel in Leviticus 16 is dat onze ogen open zijn voor wie Yeshua is. Nou, we hebben net al gelezen van wat hij is bij die, bij die eerste priester. We gaan straks nog even kijken naar wat hij die, wat die is in die, in die tweede en derde priester. Um, bij de tweede en derde gebeuren, bij die twee bokken. Ja. Maar ik wil eigenlijk eerst nog even stilstaan bij wat Hebreeën zegt, over waar we het nog niet over hebben gehad. Is wie, wie eigenlijk Yeshua maakte tot een heel andere priester als dat beschreven staat in Leviticus 16. Wat is er zo anders aan Yeshua? Als dat beschreven staat in Leviticus 16. Kunnen jullie dat zeggen? Met, en dan bedoel ik eigenlijk met op de achtergrond Hebraïen, het boek Hebreeën in de hand. Wat staat er beschreven in het boek Hebreeën? Wie Yeshua was. Wat eigenlijk in Leviticus 16 nog niet beschreven staat. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie dat allemaal wel eens onderzocht wat dat inhoudt? Het staat al geprofiteerd in psalm 110. De Heere staat er, heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En dan staat er op het eind van psalm 110 dat hij, en dan wordt al gezegd van Yeshua dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. En van die Melchizedek staat een heleboel beschreven in Hebreeën, wat heel interessant is. Daarna gaan we eens even kijken wat er eigenlijk letterlijk van beschreven staat in Genesis daar staat dus van die Melchisedek beschreven dat, die, dat we niet weten wie zijn vader en moeder waren geen geslacht, geen tijdrekening hij kwam in ieder geval niet voort uit de priesterstam dus hij was eigenlijk een hele unieke priesterkoning dat moesten we nou precies hebben zegt Hebreeën. Want het bloed van stieren en bokken, ook al zijn ze duizenden jaren gebracht, we leven nu in het jaar 5770. 5770 jaar, zal wel ietsje korter zijn. Is er al het bloed van stieren en bokken gebracht bij Jom Kippur? En het heeft nooit vergeving kunnen geven. Nooit reiniging. Nooit heiliging. Alleen de priester naar de ordening van Melchizedek, die dan ook nog onschuldig was, want dat kunnen we niet van Melchizedek zeggen. Alleen die priester, die niet uit die priesterstammen van Levi kwam, die kon aan de schuld voldoen. Die kon uiteindelijk, als we lezen in het boek Hebreeën, in het heiligdom binnengaan die kon echt met het bloed verzoening brengen. Is dat niet oneindig mooi? Je moet nog eens goed bedenken, in Leviticus 17 staat beschreven, dat wij geen bloed moeten eten, geen bloed mogen drinken. Wat zegt Yeshua van zichzelf? Wie mijn lichaam eet... En wie mijn bloed drinkt, hallo zeg, wat doen we nou? Want dat was daarvoor. Je mocht het niet, omdat uiteindelijk in het bloed zit levenskracht, zegt Leviticus 17. Uiteindelijk wees alles naar Yeshua. Omdat alleen zijn bloed was en reinigt. Omdat alleen zijn bloed de kracht geeft. Omdat alleen zijn bloed de kracht mag geven. We gaan nog even terug naar, eh, ik zei net, wat van beschreven staat in Genesis. U weet, in Genesis hebben we uiteindelijk eh, verzand Abraham in een, eh, een strijd met een aantal koningen, en dat gaat nogal behoorlijk ver, want uiteindelijk eh, achtervolgt hij ze maar met 300 man, helemaal zelfs naar Damascus, en. Eh, toen komt hij terug van die strijd en we kunnen lezen in Genesis 14. Ik lees je voor vanaf het 17e vers. Toen Abraham na zijn overwinning op kedor want zo heette die koning, en de andere koningen terugkeerden, kwam de koning van Sodom hem tegemoet. In de Sabè-vallei, de koningsvallei, en Melchizedek, daar heb je hem, de koning van Salem liet brood en wijn brengen. Eh, brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en hij sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zei Abraham door God, de Allerhoogste. En dan staat er verder, en Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. Dus Abraham die zag hem inderdaad als de priester van de levende God. Maar hoort u eigenlijk wat er aan Apokos? beschreven staat hij was koning van Salem en Salem was eigenlijk de voorloper van het latere Jeruzalem dus en God die gaat daar wonen dat wordt zijn residentie de nieuwe tempel God heeft altijd al gezegd dat Jeruzalem de plek is, leest u maar na in Psalm 48 Waar Hij wil wonen. En wij zeggen dan misschien wel, het is geen tempel die met handen is gemaakt. Maar God zegt wel heel duidelijk, Hij wil daar wonen. Zie u nou hoe geweldig belangrijk het is waar we met Jom Kippur eigenlijk naar kijken. En waar het allemaal is op gebaseerd. En hoe verrijkend de gevolgen zijn tot in de, in de verre eeuwen. God geeft eigenlijk met Yom Kippur een basis die zo uniek is, maar die zoveel kracht geeft, dat het de mensen van alle eeuwen redding kan geven en hoop. Alleen door Yeshua. We hebben gelezen dat, dat de begintekst is, 1 Johannes 2, hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. Zoveel kracht zit daarin. Alleen praten we dan over al verzoening. Voor de zonde van de hele wereld staat er. Wordt iedereen dan behouden? Zeg, het offer was groot genoeg. Het offer was groot genoeg. En iedereen kan behouden worden. Dat is de boodschap van Jom Kippur. Alleen, dan wordt van ons wel gevraagd... om tot verootmoediging te komen. Om schuld te beleiden. Om zonde te beleiden. Om net zo te doen, en dan gaan we nu naar de priester... die de bok in de woestijn stuurt. De Azazel. Ja. Dat was een priester en die moest... Dus in de eerste plaats een stierslachten voor zijn eigen familie. De bok voor het hele Israël. En nog een bok. En wat gebeurt daarmee? Hm? Daar worden alle zonden van het volk opgelegd. En dan wordt hij naar Azazel gestuurd. Wat is nou Azazel? Het Rijk der Duisternis? Wie zegt dat? Nou, ik... Ik vraag jullie allemaal, als je internet hebt... Moet je Azazel eens intikken. Als eerste wordt de Satan genoemd. Maar ik zei net al... We zijn als we Yom Kippur voorbereiden... Moeten we ons alstublieft, En ik wil dat echt uitdrukkelijk aan jullie allemaal vragen... Hou je vast aan de Bijbel. Dus er staat niet in de Bijbel dat Azazel de duivel is. Maar... Wat staat er wel van Azazel? Het is een verlaten gebied. Een verlaten gebied. Ik maak even, eeuwen sprongen verder. En daar hangt iemand aan het kruis. En die roept, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Die boek met al die zonden werd naar Azazel gestuurd... De Bijbel zegt dat het een verlaten gebied was. Allerlei andere bronnen. Die zeggen iets over Azazel. Bijvoorbeeld bepaalde Joodse bronnen. Die zeggen dat dat een klip is. Dat die bok. Die moest naar die klip gebracht worden. En die moest vanaf de klip naar beneden gestort worden. Om te sterven. Staat niet in de Bijbel. Zou best kunnen. Wat wel erg belangrijk is om nu vast te stellen... dat Azazel wel degelijk te maken heeft... met de duivel, met het demonenrijk... is dat Azazel nu nog altijd... of misschien opnieuw... maar ik denk eerder nog altijd... genoemd wordt als een van de namen van Satan. Er staat dat het hoort bij het theïstische, demon, nee, de theïstische demonie. Dus eigenlijk de theologie... Van Satan is eigenlijk het hele rijk van Azazel. Wat, wat geeft dat niet eigenlijk te denken? Eigenlijk vind ik voor mezelf een enorme bemoediging. Zo van wat, bij, bij Yom Kippur wordt er een bok neergezet. En die priester die moet alle zonden van het volk uitspreken. Nou, oh, denken ze aan al onze zonden. Vraag is, kom je er in een dag mee klaar? Maar, wat moet ermee gebeuren? Eigenlijk zegt God, naar de hel ermee. Huppakee. Nog een keer, naar de hel ermee. Naar de plaats van de eeuwige verlatenheid. Daar hoort de zonde. Dat is even bemoedigend. Ik moest eigenlijk daarbij denken aan wat er beschreven staat, en daar wil ik wel uw antwoord op weten. In een van de beleidenisgeschriften staat dat Jezus, staat er, is nedergedaald ter helle. Wat vinden jullie ervan? Is dat zo? Ja, het doodrijk, zei u, hè? Als hij namelijk zegt tegen die moordenaar aan het kruis. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wat bedoelt hij dan? Is hij dan in de hemel geweest? En staat hij na drie dagen, komt die geest, wordt weer naar de aarde, bij dit lichaam gevoegd. Nee? Zeg je? Mijn, mijn, mijn, de beleidenis, een beleidenisgeschrift zegt. Hij is nedergedaald ter helle. Mijn vraag is aan jullie, geloven jullie dat hij echt in de hel is geweest? Oké, okay, dus iemand zegt dodenrijk. Ik geloof dat ook. Ik wil daarover zeggen van... wat staat er in de Bijbel beschreven... toen hij aan het kruis ging en hij zei... het is volbracht... toen scheurde het voorhangsel... van de tempel... en vele van de gestorven er zijn opgewekt. Maar wat belangrijk is... het voorhangsel van de tempel... en daar heeft alles te maken met... Yom Kippur scheurt. Met andere woorden, we komen uit... Bij eigenlijk de eindconclusie van Yom Kippur. Met het lijden en sterven. En met de daad die Yeshua heeft gedaan aan het kruis. Wordt het pas echt Yom Kippur. Omdat dan het God laat zien. Ja. Dit is mijn zoon. Dit is de vervulling van Yom Kippur. Hij alleen brengt door zijn bloed. Door zijn sterven. Ons Redding. En ons verzoening, heiliging, reiniging. We gaan eindigen en we doen dat eigenlijk met um, 1 Johannes 3. Daar was alles um, onbegonnen. Geliefde broeders en zusters, zegt het tweede vers. We zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn.